Dit is een uur literatuur, een programma voor waarheid en de menig wonder, wijsheid en schone leringen en de reine dagkortingen. Een uur literatuur is een programma van Els van Kemenaar, de Witte en Ben Lone, onder auspicie van de literaire kringoerle, technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaar. En op deze bevrijdingsdag 5 mei zijn onze gasten, Letitia van de Heuvel en Willem van de Vrande, En de hele redactie is ook presente. We gaan er natuurlijk een mooi programma van maken. Na de aankondiging gaan we meteen naar een stukje muziek. Wel gekozen, um, Cimetière Lucretia van der Vlo, die zingt dat. Uh, Daar gaan we eerst naar luisteren en daarna komt de Willem aan de beurt en daarna Letitia en daarna de recensie en daartussendoor kwekken we allemaal denk ik. Goed. En horen we muziek. En horen we muziek, want we, dat is niet de enige muziek. We gaan ook naar uh, Ellie Ameling luisteren en naar uh, Jenny Erjen. Twee vrouwen zaten voor me in de bus. Met nette permanente donkere kleren. Ze zaten met elkaar te converseren. De een sprak over het kleinkind van haar zus. De ander had Margriet in een krant. Vanmorgen vroeg geplukt uit eigen tuin. Ik zag bij hen vergeleken, heel erg bruin. We reden door het Franse platteland. Ik kon ze maar ter ternauwernood verstaan en wilde eigenlijk wel hun reisdoel weten. Maar ja, bij Fransen kun je dat vergeten. En bovendien, wat ging het me ook aan? Ineens was daar hun halte, cimetière, een dus en daar stapten ze uit, de bus trok alweer op met veel geluid. Ze liepen naar de poort zonder miserie, gewoon een plastic tasje in hun hand. En vast met een verdriet dat al gewend was, verlies dat al aan iedereen bekend was. Er was dus eigenlijk weinig aan de hand Alleen ik voelde plots de tranen komen Om wat ze gingen doen Een graf verzorgen Ineens was daar mijn woede diep verborgen Dat is me door die schofte ook ontnomen Gewoon een beetje zitten aan het graf Natuurlijk dat van mama en van vader Men wiet het onkruid en geeft planten water En sopt zo af en toe de steen eens af Een beetje denken aan zoals het was Zoals we vroeger om de tafel zaten Voordat we alles achter moesten laten. Men voelt de pijn en knipt het hoge gras. Oh ja, ik ben ook wel kaddish gaan zeggen. Daar op die plek waar ze toen zijn vermoord. Dat zal God ook best hebben gehoord. En je mag van mij nog honderd kransen leggen. Maar ik wil in het voorjaar met zo'n doosje. Zo van de kweker vol met balsamine. En die dan boten en een beetje vrienden. En zeggen nou, zo moet het weer een poosje. Mij eraan gewend te accepteren, dat het toch nooit te accepteren is. Ik praat niet eens meer over het gemis. Het heeft geen zin jezelf steeds te bezeeren. Maar toen daar in die bus deed het toch zeer dat ik geen plek heb waar ik zeggen mag. Schatten, over een tijdje kom ik weer. Ik denk aan jullie. Bijna elke dag. Ja, dit was Cimetière, gezongen door Jenny Arjen. En uh, jij weet daar iets over te vertellen? Nou, ik heb gelezen dat uh, vanavond het concert aan de Amstel... Uh, ...gespeeld wordt door het zuid nederlands Orkest. Een samenvoeging van Limburgse en Brabants Orkest. En ik heb het één keer gehoord en ik was gehoord... ...en ik was zwaar onder de indruk. Een wow. prachtige klank, een prachtig orkest. Absoluut de moeite waard. En Jenny Arian zingt dan ook weer dit lied. Dit lied wordt vanavond dus ook gezongen. Ja. Mooi, dit is een uh, mooi begin van uh, Bevrijdingsdag 5 mei. Um, ja, broertje naar nou Willem hebben we geloof ik niet eens nodig. Want uh, dat is ook zo'n beetje 4, 5 mei. Hè? Het is uh, 5 mei. En dus komt er een gedicht dat betrekking heeft op 5 mei. Op de bevrijding. Maar de kanttekening is. Dat gisteravond Remco Kampert het verhaal van zijn vader voorlas. Geheet het Lied van de 18 Doden. En dat ik, diezelfde Remco Kampert. Nu aan het woord laat in een gedicht waarbij hij uh, geen titel heeft gebruikt. En dan is het de gewoonte om de eerste regel te gebruiken. En het gedicht heet niet te geloven. Het gedicht is uh, lang in het verdomboekje geweest. En de reden daarvoor is dat daar een, in de ogen van veel mensen een uh, schunnig woord in staat. Maar bedenk wel dat het geschreven is door een jonge man. Vooruit dan maar. En bovendien, hij heeft de spijker op zijn kop geslagen. Niet te geloven. Niet te geloven dat ik, knaap nog, een vers schreef... over de zilverwitheid van een berkenstam. Om mij heen, grootse dronkenschap van de vrijheid. Het water was whisky geworden... Alles soep en naaide, heel Europa was één groot matras en de hemel het plafond van een derde rangse hotel. En ik, bedeesde jongeling, moest nodig de reine berg bezingen en zijn bescheiden bladerpracht. Ja, ja ik, ik, ik heb dat vieze woord niet kunnen vinden. Ik wel, ja, wel. Ik was al te wachten. Maar... Ja, het was natuurlijk het woord naaien. Ja? Oh, ja. maar dat werd toch op de huishoudschool ook uh, bezig dat woord. Dat is, is toch altijd al uh, gewoon goed Nederlands woord geweest. Ja. Oh, we kunnen van jou nog iets leren. Ja, ja. ja. ja, ja goed. Maar, maar, maar, ik dirty Ik sta op Remco uh, Kampert even nog ingaan met jullie. Ik heb gisteravond hem dat gedicht horen voordragen, hè, die achter de yeah. veroordeelde. En ik vond het schitterend. Ja, en wat mij wel. onder andere zo uh, aansprak was dat hij het nu voorlas alsof hij zijn vader was, maar wel van dezelfde leeftijd. Ik kon me zo voorstellen dat de vader deze tekst gemaakt heeft toen hij de leeftijd had die Kampert nu heeft. Mm -hmm. dus ik hoef niet te kloppen, maar het. het uh, het, het was zo'n nee, mooie het stemming. Echt niet, nee, het klopt eigenlijk niet. Want hij is niet. nu 83. Ja, en, zijn vader en was uh, 50 toen, of zo. toen Jan Kampert dit gedicht schreef. en daarna het leven liet. Ja. was hij dus gewoon een jongen, een man. in uh, de kracht van het leven. Ja, achterin de Want de hij was jij nee. vader geworden. van nee. een jongetje. Achterin. dat hij uh, Remco, Remco had gedaan. Nou, moet je nou. kijken. Dat kan bijna niet, hè? Want uh, Remco Kampert die is 80. Ja, maar die vader was die nog moet... jong, toen hij gefriseerde. Ja, okay. Nee, maar oké, okay. uh, toen hij dit schreef, dat was na de oorlog. Neem ik aan. Nee, niet Remco, maar de vader de, van Remco kapper. Nee, die heeft nee, hij in, de, in de, het Oranje Hotel geschreven. Ja, vlak voordat hij voor het vierpilletom ja, okay. kwam te staan. Ja, ja, ja. ja. Maar toen was en Remco toen was het 1944. Ja, ja, ja, precies, ja. Naarmate de oorlog vorderde, uh, werden de methoden van de Duitsers gemener, omdat ze, langzaam maar zeker, in een soort uh, uh, teruggetrokken positie kwamen te staan mm. en om zich heen sloegen. Maar dat smartelijke gezicht van Remco Campo, dat, dat vond ik zo opvallend. Ja, dat was, dat was zo. Ja, dat was heel mooi. Ja, heel mooi. Heel... Klopte zo mooi bij de tekst. Ja, het dat is ook zo, want je hoort het gedicht natuurlijk zo vaak. En, ja. uh, hij heeft het ongetwijfeld zelf ook al heel vaak voorgelezen. Maar het was alsof je het voor het eerst las. Uh, zo, uh, uh, omdat hij zo geroerd was. Je zag gewoon de emotie in zijn en, uh, ja, en je hoorde de emotie in zijn te, stem. Te ja, dat ook te merken, ja. ja. Nou, ja. fijn, dat was dus een dankbaar moment, zal ik zeggen. Ja, wat ja, is op 5 mei. Veel moeilijker als je denkt om een gedicht te vinden... Ja. ...dat op een uh, kwalitatief mooie manier de bevrijding beschrijft. Want dan zijn er maar heel erg weinig. Mm. Overigens... Hoe, had jij dit al eerder gelezen of heb je ja, het eerder gezocht? Ja, in de andere kader heb ik eerder gelezen. Oh, mooi. Um, als we toch nog even door mogen praten... Mm -hmm. Het gedicht is uh, een aantal jaren geleden... Uh, opnieuw in een bundel verschenen, uh, bezorgd door uh, Gerrit Komrij. En Komrij die kon het niet laten om een soort antipode gedicht te schrijven. En ik moet eerlijk zeggen, het uh, heeft een eigen leven geleid tot nog toe. Zo van, ken je dat gedicht van uh, Remco Kampert? Nou, dan moet je dat van Komrij maar eens lezen. Nou, ik heb het hier bij me. Maar het is, vind ik, voor de naam Komrij, tamelijk genant. Ik vind het echt heel kreupel. Misschien is het toch de moeite waar het op te laten horen. Het eh, begint met dezelfde regel, niet te geloven. Niet te geloven dat ik, schaap, nog een gedicht schreef over een wereldramp. En om mij heen rozig handgeklap en drankbestrijding. Theater was risky geworden. Alles kroop en aarde. Heel Europa de voet in de pas. En het leven een pion in een ganzenbordspel. En ik, de jongeling, moest nodig het zwijnenwerk bezingen. En zijn geheide ontbladerkracht. Ja, ja. Ik kan daar niks. Ik kan daar niks. Uh, fatsoenig van maken. Ik heb het voorgelezen. Maar toch een beetje met tegenzin. Hoe ja, heet dat literair? Wel... Hoe heet deze vorm? Is dat een pa pastiche of zo? Baudi, zou een Ja, een, een, het is bedoeld als een pastiche. Ja. Maar um, het is een beetje ik wil gewild leuk doen. Hè? Ja, ja. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind het? Ik moest helemaal niet lachen. Nee. nee maar daarom. Nee. Maar ik vind, vind heel ik wel leuk dat je het hebt opgezocht. Uh, uh, ...zo bij elkaar. Dat vind ik wel superleuk. Ja, ze, ze staan wel... Daar hebben wij weer wat van geleerd. Ja, ze, ze staan, staan wel bij elkaar... Hebben? ...om te laten zien... ...dat, uh, dat hij nee. eigenlijk kampert een kunstje wilde flikken. Nou, ja. En daar moet ik zeggen, daar is hij in geslaagd. Maar hij heeft ook zichzelf een kunstje geflikt... ...en dat had hij niet hoeven doen. Nee, dat ben ik met je eens. Maar, maar ik vind... het, uh, Remco Kam, dat, dat tweede gedicht was van Remco Kampert. Hè? En die heeft, uh, die heeft inderdaad wel zo'n leven geleid. Als je dat boek leest van Anne-Jet van der Zijl, waarvan ik de naam nu even kwijt ben. Wat zich afspeelt in een huis uh, ja, in Laren. Eeltsum, in Laren, ja. ja met, uh, hoe heet ze ook alweer? Die pas dood is. De dichteres. is. waren Er waren woestentijden in ieder geval. Dus. Een van zijn, haar eerste boeken. Dat is ja. van, van Anne-Jet van der Zijl. Ja, ja. Ja, ja. ja. Ja, misschien dat dat inderdaad is zo'n soort titel had. Met Goed, de... dankjewel Willem uh, voor jouw bijdrage in uh, het Uur Literatuur. Uh, tot de volgende keer. Hè? Graag. Dan gaan we nu, ter ere van het concert vanavond, ook een beetje concerten. Wij gaan ook naar de Amsterdamse grachten, gezongen door Ellie Ameling. En dat is opgezocht door Stefan, die ik daar zeer dankbaar voor ben. ...die Ali Ameling aan de Amsterdamse gracht. Nu, Letitia... ...jij uh, gaat over je literaire belevenissen vertellen. Ja, hmm. een lijstje. Ja, een lijstje. Een lijstje, ja. Ik moet niet vergeten om, om iedereen uh, aan te raden... ...en eens te googelen naar uh, Inge Leest. Dat is een literair blog van een jonge vrouw... ...die... Elke week een enorm aantal boeken bespreekt. Inge leest. Inge spatie leest. Dus ze heet niet Inge leest, maar Inge... Spassie leest. Ja, dus, en achternaam nemen. heb ik helemaal niet van haar gehoord. Maar het is zo plezierig geschreven. Hè, met leuke voorbeelden en met ja, eigen is... commentaar. Ontzettend. Ja, ja. Ja, ik, ik denk niet dat het een, een onervaren lezer is. Dat kan haast niet. Maar verschillende talen, vertalingen en, en literaire weetjes komen aan bod. Ik kan het je echt aanbevelen. Het is een hele vrolijke blog. Ja. En die zet je af als, als je denkt, nou heb ik alweer genoeg. Leest. Dat is gesproken. Dat is uh, nee, luister. Dat, nee, dat zijn allemaal teksten. Oh, teksten met lezen. hier en daar de, de covers van een boek erbij. Oh, ja, of oh. een, uh, een illustratietje. Mm -hmm. Nee, het is verder. Maar het is uh, een heel luchtige layout. Je leest het heel gemakkelijk. Zo'n kolom zo je, die je met je ogen heel makkelijk naar beneden doortrekt. Dat mm. is echt heel, heel makkelijk en leuk. En Goed, gaan we ja, eens kijken. Dan, uh, weet ik niet of jullie ooit uh, luisteren naar het programma Nooit meer slapen. Dus ja. Nachts om twaalf uur begint dat. Ja. En dat wordt op het moment uh, geleid door een jongen waarvan ik dus nu de naam even kwijt ben. Maar heeft elke dag een andere uh, belangrijke ster of schrijver die hij een uur lang interviewt? En ik was heel benieuwd te horen wat Hans Kennepool zou zeggen tegen hem. Dat is een uh, filosoof die uh, uh, ons aan de radio verduidelijkte... hoe het nou komt dat wij eigenlijk nog steeds allemaal super romantisch zijn. En niet de een of de ander die, die, die, die een keer tegen de sterren aanpraat... maar dat heel veel culturele en sociale ge gewoontes die wij hebben... Uh, nooit zou het hebben bestaan zonder die stroming van de romantiek. Hè? Die is het eind van de 18e eeuw ontstaan. En heeft toen nog een flink aan doorgestuurd in de 19e eeuw. Maar hij geeft aan, hij toont aan dat het nog steeds hard bezig is. En dan komt hij natuurlijk met uh, Jean-Jacques Rousseau als, als grote voorbeeld. Maar hij laat ook zien hoe bijvoorbeeld uh, um, de gewoontes in sportclubs... Eigenlijk nog steeds, hè, want uh, het, het zoeken van een, een held... het zoeken naar een voorbeeld, het zoeken naar een, uh, een rolmodel... dat is in die tijd heel heftig ontstaan... toen iedereen uh, in, in de middeleeuwen ging, ging ploegen... om uh, bijzondere mensen op te sporen. En Ik zie hier nog een citaatje van Lord Byron staan. Maar het is nog steeds zo dat... Um, in streken of landen waar je, waar je kan spreken van een, een, een levendig nationalisme... dat heerst tegelijk een, een, een romantische atmosfeer om dat nationalisme levend te houden. En dat boek wat ik dus uh, wil, wil aanraden, beter dan ik het kan, kan samenvatten eigenlijk... Um, ...dat uh, is... Um, uh, we zijn nog nooit zo romantisch geweest. Uitgegeven bij Lemniskaat. Ik, ik wil het absoluut uh, aanschaffen, want het is meer een boek... waar je elke keer eens wat in terug kunt zoeken. Want hoe komt het nou bijvoorbeeld dat wij aan Aziaten... bijna geen emoties kunnen onderscheiden? Uh, waar ligt dat nou aan? Kennen die geen romantiek? Of, of hoe moet je dat plaatsen? Dat doet hij heel goed... Uh -huh. het, het op een rij zetten van gebeurtenissen. Oh, ja, en ja, die, die, ja. Dus dat zou interessant zijn. Dan, ja, ik, ik denk het ook. Dus ik heb het ook nog niet gelezen. Wat wij vaak als normaal beschouwen, als normaal gedrag... Uh -huh. wat ...dat uh, elders met wereld misschien... ...dat daar heel anders tegen gekeken is. Ja, hè? ja. ja. Um, ik, daar heb we nog een ander puntje op mijn lijstje. Dus... Uh, nog steeds angstaanjagend vanwege deze 5 mei heb ik dat meegebracht. Misschien hebben jullie uh, gisteravond ook gehoord... Edmond, uh, afgekort Mon Wellenstein. Dat is een, uh, een man die uh, uh, het kamp in Amersfoort heeft overleefd. Dat moet heel vreselijk geweest zijn. En hij heeft uh, een, nu een boek gepubliceerd... Speciaal vanwege 4 mei, waar hij ook uitgenodigd was om als veteraan... Uh, hij was geen militair, maar als, als overlevende uh, aan de DVL mee, mee te doen. Um, hij beschrijft hoe de mensen stelselmatig werden vernederd en ontmenselijkt. En het was zelfs zo dat je eigenlijk alleen nog maar je, je nummer hoorde. Je hoorde geen namen noemen. Mensen mm. begonnen zich ook met het nummer aan te spreken. A elkaar aan te ja, spreken. ja, ja heel, heel, erg. En uh, um, ja, hij zag ook meteen als mensen aankwamen, vaak uit de strafgevangenis in Scheveningen, dat ze daar al heel wat uh, achter de rug hadden. Maar dat was echt een gevangenis waar mensen nog rechten hadden als gevangenen. Maar toen ze in het strafkamp kwamen ze hadden niet veel misdaan of helemaal niks, kregen ze een regime van straffen. Dus ze hebben de mensen opzettelijk laten verhongeren. En opzettelijk uh, te lang laten werken en opzettelijk in de kou laten staan. Allemaal onder het motto, jullie verdienen straf. nou Wat ze gedaan hadden, dat was ja, ja, een krantje uitgegeven of... Uh, uh, iemand binnengelaten of wat dan ook. Maar deze man die is in de negentig intussen. En hij, hij zag eruit als, als een vinnig insect... Wat, wat aan alle kanten nog <laughs> wil, wil, wil prikkelen. Hè? Om, om te laten zien dat het zo niet mag en, en ook nooit meer moet natuurlijk. Dat is Edmond Wellenstein. Het was een zeer oude, breekbare man... En wat nou zo oh, uh, eigenlijk komisch was... In, tijdens het interview zat hij met een grote deken helemaal om. Oh, helemaal ja. ingeduffeld helemaal. En toen had hij het over een van zijn uh, strafgenoten, Titus Brandsma. Oh, ja. En dan werd hem natuurlijk gevraagd... Uh, waarom vond je die zo uh, bijzonder? Ja, heel indrukwekkend man. Want die zag eruit als een... Als een, uh, een hoe noem je dat? Een uh, allumet... Een, um, Lucifer. Lucifer, zo dun, ja, zo breekbaar, zo, zo helemaal niks meer, bijna dood. En toch had deze Titus Brandsma de moed om wekelijks een voorstelling te laten maken... of een preek te verzorgen, of ook wel eens stiekem in een hoekje een, een eredienst... Een, een religieuze dienst te verzorgen. En hij zegt, dat heeft mij mijn leven lang moed gegeven terwijl ik toch zag dat Titus Bransma bezig was... zijn dood tegemoet te gaan. Ja. Dat kon je gewoon aan die man dat zien. Die was compleet doorschijnend van zwakte. Dat vond ik toch heel mooi... om dat gisteravond nog eens te horen oplichten, eigenlijk. Ja. Ik vond ook mooi dat wat ik niet snapte... even te avond die man was een documentaire, hadden ze gemaakt... voor alle mensen, voor allerlei interviewtjes... en kinderen lieten ze voorlezen... uit het dagboek van Anne Frank... Mm -hmm. voor mensen die in de rij stonden mm -hmm. bij het Anne Frank-huis. Oh ja. Ja. En weet je wat mij zo verbaasd? Ja, vond, verba Ik verbijsterde me een beetje... dat daar zoveel mensen staan... die zelf verdrukt zijn... die zelf gevangen hebben gezeten... die zelf vervolgd worden in die Afrikaanse landen... in Irak en weet ik wat... dat die daar allemaal... Zoveel aan ontlenen om naar dat Anne Frankhuis te gaan. Ja. Ja. Vind je het een, niet verbij... dat niet verbijsterend? Dat vond ik echt verbijsterend. Geworden, hè? Maar ze putten ja. daar ook een soort ja. troost uit of zo. Dat kon ik niet begrijpen. Mm -hmm. Maar ik vond het heel. Het uh... was een, een zwarte man uit Amerika die Ja, uh, die, uh, ja, voelde. Ja, ja, ja, ja. Niet, niet erg klopte, maar. Uh, die inzelfde zich ook heel sterk met haar. Ik vond het heel heerlijk. En toen, De tweed van vandaag doen eigenlijk helemaal niet onder voor wat er toen gebeurde. En als zeehandelsblad heeft vanavond een commentaar en zegt: waarom maakt de wereld zich niet druk over die ontvoerde meisjes van Boko Haram in Nigeria? dat zijn er. zo'n 230 die van hun bed worden gelicht en worden ontvoerd. En dat doen we allemaal niks mee. Ja, Dat zal best zo. Als je het zo afweegt zou ja. zijn. Maar op dit moment... Was er een documentaire over tientallen mensen die onnoemelijk onder de indruk raakten van het feit dat ze dat huis binnen mochten. En als ze naar buiten kwamen, werden ze weer geïnterviewd. En dan werden ze heel, waren ze helemaal bevestigd hè, in hun, ja, ja, in ik hun emotie. Ik, ik heb er echt Op dat moment is dat. zo zit te kijken ja. en ik denk, hoe is het toch mogelijk dat mm -hmm. ze daar nog dat ze niet denken? Nou, mijn, bij mij was het veel erger. Ik ben dan wel niet doodgegaan. Maar wat ik in die tussentijd heb meegemaakt, was, denk ik. Voor heel veel van die mensen. Nog wel erg. Ja. Nou, ik vond het wel... Ik vond het heel mooi dat ze dat gemaakt hadden. Ja, en, en ook heel uh, waardig. Ja, heel, ja, uh, heel mooi. Ja, ja. Jij hebt het ook gezien. Ja, ik heb het ook ja, gezien, ja, ja. Ja, ja. Sorry dat nee, ik nee nee stoot nee, nee, uh, nee, dat is juist, vind ik juist prima. Want Zegt die het... Wellenstein, die, die komt het ook bekend voor. Is dat uh, niet een man die uh, wel eens vaker... Uh, bijvoorbeeld in Buitenhof uh, is opgetreden? Is dat niet een... Uh, ...Europese functionaris geweest. Dat durf ik niet te zeggen. Hij is een leienaar in elk geval... ...die ja. uh, rechten studeerde. Dus dat, dat zou goed kunnen misschien is hij is misschien geweest... Vanwege, ...vanwege dat boek. Nee, nee. Omdat hij... ...bij, bij, de, bij de eerste... Uh, ...verzetsgroep... Uh... Nee, nee. Maar hij zei... ...heb ik hem niet eerder gezien, maar oh. misschien bij boeken. Bij ja, dat zou ook kunnen. Dat zou kunnen. Oh, zou kunnen. Mm -hmm. Ja... Enfin, hij heeft een hoge leeftijd, maar hij is nog niet van plan om met zijn werk te stoppen. Mm -hmm. Dat is echt heel fantastisch. En iemand uh, om door te gaan eventjes, ook in de verband met gisteren en vandaag, is een Natasja van Wezel. Ik weet niet of jullie... Ja, haar vader zullen je kennen, Max van Wezel, de journalist. Die, ja, die uh, kennen we allemaal. Ja. En zij is uh, een jaar of 29, denk ik, misschien net 30. En ze heeft een documentaire gemaakt... over uh, haar, haarzelf en haar leeftijdsgenoten, zo van 20ers, 30ers, die zij beschouwt als uh, de derde generatie slachtoffers van de Holocaust... En het is... Uh, oh, ja, die is vorige dat week er, uitgezonden. Dat dat, uh, die nummers op een arm ja, tatoeëren. en de en kleinkinderen, de, de, de kampnummers van hun grootouders op hun arm. Ja, armes, dat, dat kwam er in ook een, in voor. Ja, ja. Maar uh, ook, en dat, dat uh, deed me toch je ogen wel open. Ik sta er nooit bij stil als ik mensen ontmoet van 29, 30 jaar ongeveer. Dat die met een heel gewicht in hun lijf rondlopen. Nooit uh, uh, er helemaal vrij te zijn. Die, die kinderen hebben van... Die, ...die kinderen waar het over gaat... ...je mag niet zeggen alle kinderen... ...dat zou uh, generalistisch zijn... ...maar um, zij en andere... ...Joodse jongelui... ...hebben dus altijd van hun ouders meegekregen... ...wees bang, wees op je hoede. Uh, uh, en ze hebben, die ouders hebben die kinderen... dus ...ook nogal in de watjes gelegd... ...want het gevaar loerde overal... ...je kon nooit eens... Gezellig rotzooien op straat, want dat stonden de oude generaties alweer te zeggen, pas op, er kan gevaar zijn. En dat heeft ze heel terughoudend in een documentaire gebracht, waarbij het volgens mij heel, een hele goede vondst was dat ze zelf wel in beeld was, maar uiterst weinig aan het woord kwam. Ze lieten ze geïnterviewde rustig praten, rustig vertellen, voorbeelden aanhalen. En dan werd de camera weer eens naar haar gericht. En dan zag je ze vrij star kijken. Ik denk dat het voor haar ook een heel, um, ja, een soort ontlading geweest moet zijn. Maar tijdens die documentaire moest ze dat natuurlijk in haar eigen keus uh, allemaal uh, ja, binnenhouden. De emoties die het eventueel uh, opriep. Het was een bijzonder... Uh... Uitzending? Uitzending gemist moeten we doen. Natasja van Wezel. Ja, vind ik wel. Het, ik, ik, Hoe heette die uitzending? Hij heette de derde generatie oh, de derde oorlogsslachtoffers. Generatie, ja. De derde generatie. Ja. Kijk, als je het één keer gezien hebt, dan weet je het. Hè? Het is niet iets waar, dat wat je wil herkouwen, want het is zo duidelijk en zo expliciet gemaakt allemaal. Maar erg goed. Het is geloof ik haar eerste documentaire trouwens, die ze publiceert. Ja, ik heb eventjes nog gedacht, zou het een klein uh, kind zijn van uh, onze van Wezel, ja, die ook daar aanwezig was. Dus, een kind? Nee, nee, hier in Goorlen. Oh, in Goorlen. Ja. Oh. Oh, ja. Ja, hier hebben we ook een van Wezel, ja. ja. Maar de senior, de vader van Max, mm -hmm. is omgekomen in de oorlog. Ah, ja. Dus dan zal hij het niet zijn. Nee. Maar schrijf je er hier niet met één e ik geloof het ja. wel hoor, de gorenaar is met één 1 En Max van Wezel met twee. 1 Oh met een eetje erbij mm. dan dus. Oh, zo. <laughs> ja, en uh, allemaal van die enge dingen heb ik opgeschreven. Nu ook nog, ja. um, ik weet niet hoeveel tijd je er nog... Uh, of je nog uh, wat zendtijd hebt? Weet niet, ik weet niet waar. Ga je gewoon maar, uh, Leticia. Ja, ik heb uh, Frank Westerman genoteerd. Die heeft, uh, is bezig met een boek over de Stikvallei. Dat is een meer uh, omgeven door bomen uh, ja, natuurlijk, maar ook bergen, in Cameroen. En er is al een jaar of twintig een, enorme, een enorm drama bezig. Er, op een gegeven moment zijn er duizenden mensen en koeien en andere dieren plat doodgevallen. Dat bleek te zijn door een, een soort chloorgas. Wat naar nou, uh, uh, zwavelwaterstof ja. rook. En dan uh, nou, moest natuurlijk uitgezocht worden wat het was en wat de oorzaak was. En het schandalige is nu dat uh, door een aantal mensen heel aannemelijk wordt aangetoond... dat het opzet is. Dat de regering nog steeds zegt... de oorzaak niet te hebben gevonden. Ja, dat heb ik ook gelezen. Maar dat is ja, dus niet, dat niet echt het zo. Is, de geleerden schijnen het erover eens te zijn... dat het, uh, wat is het, dat het een eruptie is van binnenuit. Uh, met inderdaad die die iedereen had geroken. Uh, terwijl... Uh, andere mensen zeggen... nee, het moet nog steeds onderzocht worden. Want het is waarschijnlijk iets anders. En die hebben daar ook hele dure installaties... Gemaakt om dat water, uh, ja. fonteinen op te laten komen. Uh, zodat het gevaar zal minderen. In ieder geval, het komt erop neer dat er uh, volgens uh, deze reportages heel, heel veel mensen financieel erg profiteren. Ja, aan, met name uh, de, de overheid. Hè, en uh, en ja. dat de oorspronkelijke bewo bewoners niet terug mogen naar het gebied... terwijl ze dat eigenlijk allemaal dolgaans zouden willen. Ja. Verschrikkelijk. hè? Ja, maar ja. Goed. want dus er worden de steeds... kans dat er wel boos opzet in het spel is... is niet <klaars> geheel uitgesloten. Ja, bo boos opzet in zoverre dat de regering tegen alle... Uh, uh, onderzoekers die ze van overal laten aanvliegen, zeggen dus goed, fijn, dankjewel dat jullie weer mm -hmm. een onderzoek doen. En dan, dan wordt er weer zo'n zo, zo, zo uh, machine, uh, zo'n fonteinmaker uh, opgesteld om het uh, zwavelgas te laten ontsnappen, terwijl uh, het intussen steeds meer duidelijk wordt dat het niet daaraan ligt, maar aan een, een vulkaan die onder water. Is, het is uitgebarst. Dat wordt ja. juist tegengesproken door die andere groep. Ja. Maar dit gaat niet te ver, denk ik. Ja. <laughs> buiten buiten de literaire ja, ja, want het idee is dus... en daar schrijft <laughs> Frank Westerman over... dat dus mensen... Uh, die, die vragen subsidie aan alle mogelijke sponsors... En, en bevriende landen. En die subsidie verdwijnt helemaal niet... in de zakken van de slachtoffers... en hun nabestaanden. Zo gebruikelijk. Ja. ja, maar in, in de zakken van degene die, die, die de, de kans krijgen om het zich in te palmen, ja. laten intussen die mensen zo wat verkommeren... Uh, zonder land of goederen aan de overkant van het meer... en in een hele akelige streek. Enfin, uh, Frank Westerman schrijft daarover... net zoals hij ook meer misstanden heeft beschreven... of misstanden is misschien een te groot woord. Hoe, hoe heet toch dat boek? Uh, uh, Afro en ik? Nee, de, de El Nicro. El Nicro en ik. Hij ja, heeft ja, ja. een soort reportageachtige. En negro. En negro, nou ja, dat pas ja, goed. Ja, dat heb ik onlangs gelezen. Ja, hij heeft een soort um, reportageachtige manier van iets, te iets beschrijven wat werkelijk aan de hand is. En uiteindelijk wordt het een heel boeiend relaas. Dit kun je ook ja, gewoon ja, lezen ja. als een spannend hmm, boek. Ararat ook. Hè? Ararat. Ja. En het verhaal hmm. over de, de, de, de witte paarden. De, uh, de, hoe heet dat die? Die witte Poolse ja, paarden uh, getraind worden. Die nou, goed. Dat was de dus... Ja. Uh, ik weet niet of we nog tijd hebben voor een stukje ja, van John Banville. Ja. Nou, nou, ja, misschien straks. Uh, als, dan, uh, dan, uh, dan knippen we dat wat. dan uh, zal nog wel tijd zijn als je dan over Banville uh, wat vertelt. Want we hebben ook nog wat muziek, hè, Els. We hebben nog één lied, maar we kunnen meer liederen hebben, maar Eerst een lied, ja. en dan jouw recensie. En dan. De recensie, zij weer. En dan, en, uh, oh, dan de recensie, en dan jij weer. Ja. Want ik wil wel graag horen van die zin. Nu krijgen we het hele team van Tip Top, meen ik. En daar komt Wintertenen, Luizen en eczeem. Wintertenen, Luizen en eczeem, De dieven zijn de kanker en de griep. Een druiper daar, een stempolier, de mensheid lijkt gematigd door ex Jezus, Christus, Kruis en Pius De reisbak en de king hoe zijn het zuur? Hier een priester, daar het sterven zuur. De mensheid lijkt van ooit tot op den duur. Maar wat er ook gebeurt, er klinkt.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 Zo de mens zichzelf uit als een ramper, maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. In harte hersens en in ledematen, maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. Voor dromers, denkers, weters en frustraten. Ja, wintertenen, luizen en exem. Prachtig. Maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. En nu de recensie van Ben. De recensie. Ben. Uh, dit had ik nog niet uh, gerecenseerd, geloof ik. James Solter, alles wat is. De Bezige Bij, Amsterdam 2013. De Bezige Bij, ja, ja dat is eventjes, uh, krijgt een commentaar. De Bezige Bij is druk bezig. Uh, die is met het Centraal Boekenhuis aan het uh, vechten. Hè? De boekenprijs uh, die gaat eraan. Goed, daar hebben we het nou even niet over, dat is hooguit in de categorie nieuwtjes. James Salter dus, we moeten James Salter lezen. Dat wordt ons door alle gezaghebbende recensenten in de oren getoeterd. Ik laat me graag raden. Mijn verwachtingen zijn torenhoog. Op de cover staat een citaat van Tommy Wieringa, een auteur die bewonderenswaardige boeken heeft geschreven en die als hoofdcolumnist op zaterdag in het Brabantse Dagblad, Tony Vermeulen, heeft verdrongen naar de maandag. En dan komt het citaat, een zuiver en diepzinnig hoogtepunt in het uiveren van een van de grootste schrijvers die ik ken. Alsjeblieft, heb ik tot nu toe mijn tijd niet verdaan met lectuur van inferieure literatuur? Ach kom, zouden we niet van die quotes op de cover af moeten? Na zo'n quote kan de lezing alleen maar tegenvallen. 230 lang word ik gehinderd door die quote en vraag ik me af waar en wanneer een van die grootste schrijvers van Wieringa zal opduiken uit alles wat is, want tot dan toe heeft hij zich voor mij verborgen gehouden. Ik vind Solters formuleringen gewoontjes. Het verhaal niet bijzonder, de diepzinnigheid, waar is die dan te vinden? In een relaas over de man die de Tweede Wereldoorlog overleeft, na de oorlog een baantje vindt als redacteur bij een uitgever... Verliefd raakt op een prachtige vrouw met wie hij niets gemeen heeft. En nu wil ik dat scherbreuk leidt op initiatief van die mooie vrouw. Maar de snel getrooste protagonist kan elke droomvrouw in bed krijgen... Waterwereld, wereld hij voor zijn uitgever ook moet zijn. We volgen het leven van Philip Bowman... ...en de levens van de mensen aan wie hij geparenteerd is... ...met wie hij werkt of met wie hij bevriend is. Allemaal gewone mensen met één opvallende constante, bij niemand lijkt het huwelijk te lukken. De meesten zijn aan een tweede of derde huwelijk toe. Alles wat is, is nogal een pretentieuze titel, zoiets als de theorie van alles. Het leven van Philip Bomen komt zoiets, hun lotgevallen, hartstochten, mislukkingen, beweegredenen, gelukkige en ongelukkige momenten, is dat alles wat is? Is dit het boek dat alle overige boeken overbodig maakt, het doel waar Gerard Reven vruchteloos naar streefde? De andere quotes lijken dit kritiekloos te bevestigen. Volgens het parool zet Salter een verrassende stap in een nieuwe epische richting. Laat me toch niet lachen. Het parool zegt dreigend en brutaal: nog één keer, elke letter die James Salter schreef verdient het gelezen en herlezen te worden. Walgelijk. Hm. Dit is toch pure idolatrie. De verlichte meute spot met geloof en religie, maar als dit geen vereering is, wat is het dan wel? Vrij Nederland is ook van de nieuwe religie. Het geloof in de nieuwe god die Solter heet. Zijn fictie moet echter zijn dan de waarheid, zegt dus Vrij Nederland. Theo Hackert van de persdienst schrijft dat er maar weinig boeken zijn waarbij je het gevoel krijgt dat elk woord op de goede plek staat. God almachtig wat een reusachtige onzin. Van een, van een goede auteur mag je verwachten dat hij geen kromme zinnen schrijft. Dat hij de woorden op een juiste plek weet te plaatsen. Maar... Veel te lang heb ik het gevoel dat er inwendige noodzaak ontbreekt... ...in de passages die je ook in libellen en story zou kunnen lezen. Nee, dit is, dan is John Williams in Butcher's Crossing... ...dat boek dat las ik toen daarna... ...het boek dat ik eh, vooraf had... ...een stuk overtuigender in de noodzaak deze woorden te kiezen... ...en geen andere. Kortom, ik denk dat al die loftuitingen... ...het boek en de auteur meer kwaad doen dan goed... ...ten detrimenten ook van de loftuiter's... Is alles wat is een waardeloos boek? In zekere zin wel, ja, in de morele zin van het woord. Er is geen trouw. Trouweloosheid is schering en inslag in het leven van de mensen die het boek bevolken. Een paar uitzonderingen gelaten die daarom zo weinig interessant zijn om er veel woorden aan vuil te maken. Alles wat is, is een oorlogsboek in de zin van Heraclitus die de oorlog de vader van alle dingen noemt. Dit is het openingshoofdstuk van het boek. Philip Boman bevindt zich met duizenden kameraden op de schepen die naar Okinawa voeren... ...om op leven en dood de Japanners te bevechten die op leven en dood in de, in de verdediging gedrukt zijn. De zon komt op, de zee lijkt wit, er is niets te zien, het gevaar dreigt vanuit de lucht. En opeens zijn er de vliegtuigen die zich als een bom op de schepen storten... ...volgens de beproefde kamikaze-techniek. Ik lees dat kamikaze goddelijke wind betekent... Bomen overleefde de oorlog in de Pacific, zoals gezegd. Pas na bladzijde 200 begon ik alles wat, dit, wat is interessant te vinden. Bowman lijkt in een midlife een gelukkig kalm leven te gaan leiden met Christine. Er is niets te zien behalve hun wederzijdse liefde, de blis van seks, hun huisje, hun nestje aan het meer. En dan opeens is opeens alles afgelopen. De goddelijke wind, de epische wending die zich bij Solter voordoet, is dat de vrouw, het heft in eigen hand neemt, de man een koekje van eigen deeg geeft... ...haar eigen willekeurige genot najaagt, oorlog tussen de seksen. Wat Boman als wraak uitvreet met de jonge dochter van Christine... ...ja, daar kijk je als lezer toch wel van op. Het is weinig verheffend, maar het is bepaald geen slaapverwekkende lectuur. NRC schrijft op de achterflap... ...alles wat is, is een zinnelijk meesterlijke evocatie van een tijd... ...waarin vrouwen uitdagend durven te worden. Daar ben ik het wel mee eens. Ten slotte haal ik het motto aan. Er komt een moment dat je je realiseert dat alles een droom is en dat alleen de dingen die geschreven zijn een kans hebben om echt te zijn. Het eerste stuk van het motto is herkenbaar. Alles een droom, zo zou je je leven kunnen zien. Het tweede stuk van het motto moet wel diepzinnig zijn. De dingen die geschreven zijn, zijn echt. Hm, zou het? Misschien gaat het... ...op voor de Bijbel, want onder Joodse talmoedisten leefde de gedachte dat toen God de wereld schiep... ...hij citeerde uit de Bijbel, dus uit wat al geschreven was. Als er dingen geschreven zijn, hebben ze een kans om echt te zijn. Een kans dus. Help die gedachte ons verder? Als ik dit schrijf, is het 1 januari 2014. Mijn, filosof mijn filosofische kalender heeft, is dit kans of moet wil, een citaat van Theo Maassen... ...die op de vooravond de Oudejaarsconferentie gaf... Citaat, filosofen zijn mensen die de hele dag nadenken over de zin van het leven. Ik weet niet wat de zin van het leven is, maar volgens mij in ieder geval niet... om daar de hele dag over na te lopen denken. <lacht> Grappig ja, maar het is een misverstand dat filosofen de hele dag nadenken over de zin van het leven. Filosofen gaan ook naar de supermarkt, ze koken een potje, ze maken het huis gewoon en ze lezen een boek. Bijvoorbeeld een boek met een would-be filosofische titel als Alles wat is... Als je er goed over nadenkt, denken filosofen bijna nooit na over de zin van het leven. Eerst leven, daarna filosoferen, is niets voor niets. En niet voor niets een bekend adagium. Zo. Ik ja, ben wel. Ja. James, James Solter kan James Solter. helemaal blij zijn. James Solter, ja, we ja, wat zeg je? In pakken en wegwezen. Oh, al die aanbevelingen op die, op die achterflappen. En, en, oh, en dan valt oh, het, het is zo is tegen. Vreselijk. En dan valt nou ja, het zo tegen. Dat is kan het toch je niet waargemaakt worden? Nee, met het verfilmte, dat je inderdaad met, met, met die insteek dat het boek gaat lezen. Hè? Uh, ja. Dus ik, ik, je kunt nooit meer achterhalen hoe je het boek zou hebben gelezen als je nee. niet of had, had oh, oh, gelezen. dat is waar. Dan ja. had je misschien afgegeven: oh God, dat is een heilig boek. Ja. Ja. ja, toch wel interessant. Ja, redelijk luchtig. <hijen> <hijen> <hijen> ja, dus niet meer lezen, die dingen eigenlijk. Nou ja, dat kan je niet. Dat is altijd vaak een keuze, hè? Ja te uh, een cursus moet maken, dan helpt het altijd ja. wel, vind ik. Nou, Maritja zegt jou ook, en jou ook iets, de naam Mitsi en dan de achternaam, of niet, waar we het helemaal in het begin over hadden. Mitsi, Charlotte, Mitsi. Mitsa, Mitsa, Mitsi, Terbeek. Oh, Hansen, je, je? Ja, Maar John. Nou goed, John de Zee. John hebben we geen muziek? Nee, nee. meteen de, zee. Ja, ja, de, zee, oh, de oh, zee. De Zee, de Zee, de muziek, nee. De Zee, ja. John Banville heeft dit geschreven uh, in 19, 2005 geloof ik. Nee, eerder, eerder, eerder. 2006. De eerste. Nee, ik kan niet vinden wanneer het uitgegeven Dat geeft het is. Nee, nou, nee, maar het is dus niet een boek wat net verschenen is nee. en wat ik daarom wil aanraden. Maar ik raad het wel aan. Want deze Banville schrijft over een meneer die um, niet lang geleden weduwnaar is geworden. En die om de zinnen eens te verzetten, een bezoek gaat brengen naar een vakantiehuis waar hij met zijn gezin, met zijn vader en moeder dingen, vroeger was aan de zee. Waar de zee dat precies was, weten we niet. Maar dat vakantiehuis, daar uh, kwamen ze nooit. Daar zagen ze uh, de familie in en uitlopen en de kinderen. En ze waren vol adoratie, want zelf zaten ze in een eenvoudig vakantiehuisje zo'n houten kietje in de bossen. Ja, maar dat is aan de, aan de eerste kust ergens. Oh, he? ik, heb ja, zo, ik heb het boek wel gelezen, je dat zo verteld. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, Ik, ik maak ja. je wakker. Ja, ja, goed, ja, ja, goed, goed, ja, goed, goed, goed. Nee, was Ja, je ja. Je Jij ook? Ja. Oh, dan ben ik de enige die nee. Nou, na, na, na zoveel jaar, neem, neem, neem, neem. <laughs> na zoveel jaar, uh, hoopt de man uh, van uh, het verdriet van het verlies van zijn vrouw een beetje te kunnen kanaliseren, Anne. En hij hoopt ook. Uh, door in de buurt te zijn van het uh, vakantiehuis en het vakantiehuisje. Dat was meer een kietje... Om uh, een, een uh, jeugdliefde in de rails te krijgen waar hij eigenlijk nooit goed mee geweten heeft uh, wat, wat hij ermee moest. En dat begrijp je eigenlijk al, dat dat, dat, dat probleem er zit op bladzijde 1. Dat is een heel dreigend alineaatje waar hij mee begint. Dat wil ik graag wel even voorlezen. En dan zal ik dadelijk vertellen wat er gebeurde. Ze vertrokken, de goden, op de dag met die vreemde vloed. De hele morgen was onder een melkkleurige hemel het water gestegen en gestegen. Had ongehoorde hoogte bereikt. Met golfjes die voortkropen over uitgedroogd zand, dat al jaren niet anders dan door regen nat geworden was. En kabbelde zelfs aan de voet van de duinen de roestige romp van het vrachtschip dat langer geleden dan een van ons zich heugen kon, aan de andere kant van de baai was gestrand, dacht vast dat hem een tweede te waterlating werd vergund. Na die dag zou ik niet meer zwemmen. De zeevogels huilde en schoten door de lucht, ongezijnlijk onbewogen door het schouwspel van die wijdse waterkom die uitdijde als een blaar, loodgrijs en bozaardig glanzend. Ze zagen er die dag onnatuurlijk wit uit, die vogels. De golven lieten langs het water een rand van vuil, geel schuim achter. Geen zeil ontsierde de hoge horizon. Ik zou niet meer zwemmen. Nee, nooit meer. Er liep net iemand over mijn graf. Iemand. En dan ben je als lezer... Uh, op het been gezet van... hier uh, vertelt iemand in fictie... een verhaal wat in, tijdens zijn leven is gebeurd. Maar dan blijkt vanaf de volgende bladzijde... dat hij nog leeft. Hij is gegaan naar een vakantiehuis. Ja. Daar zijn duizend dingen die hem doen denken... aan de familie waar hij aanvankelijk... eerst verliefd werd op de moeder. Toen op de dochter. En die dochter had een tweelingbroertje... wat nooit sprak... Was, die, die twee begrepen elkaar heel erg goed. Alles wat ze deden, deden ze samen. Tot, tot bijna het, het flirten toe. Maar dat jongetje zei nooit wat. Maar hij liet altijd merken dat hij het zusje beschermde. Uh, dat wordt heel belangrijk. Want um, wanneer je van het zusje geen hoogte kon krijgen... was Het gewoon een hele wilde meid met hele uh, mm, ja, plotselingen invallen en grillen. Dan, uh, dan kwam het broertje om weer rust in de tent te brengen. Mm -hmm. Ook de vader en moeder werden er enigszins rustig van. Het, het is een heel verhaal wat uh, een hele zomer lang overkoepelt... en het wordt verdubbeld door de sprongen naar een periode van enkele jaren waarin de man, Max heet hij, meemaakt hoe zijn vrouw langzaam maar zeker gaat sterven. En Banfield wisselt dat af de gesprekken met uh, de jongelui en de innerlijke monologen over uh, hoe, hoe het met zijn vrouw ging in de tijd, uh, dan zie je eigenlijk dat um, bij elke belangrijke passage bevinden de mensen zich aan het water, ofwel voor een picknick, of een rondje zwemmen, of een partijtje vissen. Maar altijd is de zee heel even, heel even een soort anker als anker in het verhaal aanwezig. Um, hij gebruikt daar hele korte zinnetjes... waarin hij enorm veel details bespreekt. Je denkt eigenlijk soms... Wat, wat moet ik dat nou allemaal weten... dat die microfoon geel is of rood? Is dat interessant? Maar pas later ga je merken... dat de, de, die stukjes allemaal als een puzzel in elkaar vallen. En het eindigt inderdaad zo dramatisch... als het eerste begin is. Maar misschien dat ik dat niet moet zeggen... om degene die het willen lezen... Uh, ...het boek niet voor een deel al uh, uit de hand te nemen... ...want het is heel spannend en het loopt gewoon steeds verder te dreigen. Het dreigt, het dreigt, het dreigt, het weer, de zee, de mensen... ...het wordt alsmaar geheimzinniger en uh, onheilspellender. En dan komt er als een grote klap tenslotte... Een onnoemelijk rustig vlak, zeeoppervlak, wat niks meer doet als kabbelen en drijven en uh, kleine geluidjes maken. En dan komt er nog eens een vogeltje en dan zou je denken, zo hè, hè, er is vrede, er is rust, maar dan word je pas echt bang. Want dat kan niet kloppen, die rustige zee en die, die, die sirenesfeer. <lacht> nou moet het onheil gebeuren en dat gebeurt dan ook. Uh, het slot van het hele boek is eigenlijk dat uh, deze Max, de hoofdfiguur, wordt geroepen, hij draait zich om en dan zegt de verpleegster, kom we moeten weer naar binnen. En wij weten ja. dan dat hij waarschijnlijk al jaren is opgenomen ja. in een tehuis ja. en dat hij een uh, vakantieperiode ja. heeft gekregen en daarbinnen het een en ander heeft bedacht en verzonnen, maar dat hij helemaal niet in vrijheid uh, twee verhalen heeft lopen overdenken. Hij werd weer bij het handje genomen met andere woorden, we kunnen eraan twijfelen of alles wat hij gemeimerd heeft, of dat zo helder was als wij het lezen. Maar het is kraakhelder, je kijkt overal door, door het water ja, heen. Ja, ja. Het, is, het is een aanrader van de grote klasse. Ja, ik bewonder hem uh, zeer, die John Benville. Heb jij dat ook wel eens, dat, je, dat er zijn wel meer van die Engelse, Ierse schrijvers, dat ik denk, wat een meesterschap, wat een beheersing, wat, wat, een, wat een vernuft. Ja. Dat kennen wij helemaal niet in Nederland. Ik zou geen schrijver weten in Nederland die, die de evenknie kan zijn van John Benville. Heb jij dat wel eens, die gedachte? Ik heb die gedachte eigenlijk niet, maar uh, als je nou zegt, laat, laat je ook, ja. Ja. Ja. ik het even vragen, Ja, Ik vind bijvoorbeeld uh, Dimitri Verhulst erg knap. Oh ja. Mm. ja. Nou, maar het kan toch niet in de schaduw staan van John Banfield? Nee, ik vind alleen die eerste pagina die je voorleest, dan denk ik al aan Potterfrucht. Die kan schrijven. Ja. Ja, ja. En er, ja. komt, er komt als een ja. dreun binnen. Ja, ja, precies. En de, ja. Dat is al zo belangrijk, want je zou zo'nzelfde scène... Als ik hem zou moeten schrijven, ik zou hem totaal verknoeien. Niemand zou het willen mm -hmm. lezen. Het is zo ja. so ja. to the point. Groot ja. kunstenaar. -kunstenaar. Ja. Nou, daar moet iets akeligs gebeuren. Hè? Het is geen, geen vakantielolletje als je dat zo schrijft. Het is de intro, terwijl hij niets zegt. Nou, ga ik een dramatische periode tegemoet. Dat zegt hij niet, maar nee. wij, het is geschreven, dus het heeft ja. kans echt te zijn. Nee, ja, maar, en, en als op, je de zee vergelijkt met een blaar, dat is toch... Uh, ja, die dat blaren op je ziel. Uh, die man heeft natuurlijk van alles meegemaakt. En als hij daar uh, uiteindelijk in zo'n ja. verpleeghuis... Ik nee, maar juist ook een landschapsbeschrijving. Ja. Hè? Dat is natuurlijk ook heel gauw. Dan denk je, ja, nou weet mm. ik het wel. Nou ik weet ik bom. wel. En die zilveren lijntjes langs mm -hmm. Uh, dus als je dat toch kunt, om ja. een landschap of in dit geval dan de zee te beschrijven, ja. mm. zodat je toch geboeid blijft. Ja. Uh, ik zeg al heel knap. Uh, hoeveel, twee, twee minuten, minuten hebben, hebben nou. jullie overigens van uh, Eleanor uh, Ketten? Die. Uh, is dat die vrouw uit Nieuw-Zeeland? Nieuw Nieuw-Zeeland heeft vorig jaar de Man Booker Prize gekregen. Die is, 27, die is 28 jaar. Die, die heeft een meesterwerk geschreven. Ik ben ermee bezig. Dat is geweldig wat, wat deze jonge dame kan schrijven. Oh, Eleanor Ketten, onthoud die naam. De Luminaris. En het is vertaald: alles wat schittert. Alles wat, is. Alles wat schittert, de Luminaris. Maar in Nederland moeten we iets vertalen door de, alles, alles, een soort uh, metafysiek erin te brengen. Um, ketten. C-A-T-T-O-N. Eleanor, ketten. En jij had het in... Onze geweldige boekwinkel gekocht. Ja zeker. In Engels voor 10 ja, euro'tjes. Ja, ja. Hier bij de bladzien, op, Voor 10 ja. euro'tjes. Ja, euro. Nee, dat is. Ja. Uh... Ja. <laughs> dat is die elkaar mogen weer terug? <laughs> Mij niet. Want no, ik no, kan het moet je een boek lezen. Stefan die <laughs> wijst met de vinger. We, moet, we moeten netjes gaan afkomen. Ik vind dat een leuke uitzending. Vind hadden. ik ook met uh, Letitia en Willem van der Vanden. Nee. En uh, ons volledige redactieteam. Maritia, Els, Ben -Lone. En we hebben veel hulp gehad van uh, Stefan Eikenaar, die uh, de goede muziek allemaal voor ons heeft uh, opgezet en uh, uitgezocht. Dit was het uh, Uur Literatuur op uh, 5 mei Bevrijdingsdag. Bedankt voor het luisteren en tot volgende maand.